Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond waarschuwingsschoten gelost en gericht geschoten op een trekker op de oprit van de snelweg. Het gebeurde bij de kruising van de A7 en de A32 bij Herenveen, waar een boerenblokkade aan de gang was. Niemand is gewond geraakt. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie. Eén trekker reed weg van het incident en is op een industrieterrein verderop stilgezet, drie mensen zijn aangehouden omdat er door een agent is geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Bedrijven gaven vorig jaar relatief minder uit aan lonen dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dat vooral doordat de winsten in 2021 stegen. Tegelijkertijd bleven de lonen stabiel en zo bleef er meer geld over voor de bedrijven. Het Centraal Planbureau concludeerde vorige week dat er ruimte is om de lonen te verhogen... om zo de lasten van de inflatie gelijker te verdelen tussen bedrijven en huishoudens. Mensen met een laag inkomen krijgen bovenop de 800 euro compensatie voor de hoge energiekosten mogelijk nog eens eenmalig 500 euro. De Vereniging Nederlandse Gemeenten liet weten mogelijkheden te zien om nog dit jaar meer koopkrachtsteun uit te betalen. De VNG is al belast met het uitbetalen van de 800 euro. Als het kabinet geld beschikbaar stelt, denken de gemeenten dat zij ook die extra 500 euro dit jaar nog kunnen uitkeren aan dezelfde groep. De piek van de corona zomergolf lijkt in zicht. Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt nog, maar het tempo is opnieuw gedaald, zegt het RIVM. De druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog. Het weer, vannacht komt het af tot minimaal een graad of 7, al kan er nevel of mist zijn. Morgen begint de dag met zon, in het noorden kan het wat regenen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. Vriend, ik dacht ik bel je op, eens even checken is het waar. Ach jongen haal toch op, ze was de moeite niet waar. Nou mooi, dan kunnen we de kroeg veilig maken met elkaar. Hetzelfde tijd, hetzelfde rondje, is goed, ik zie je daar. Ben jij betrokken na twee biertjes sinds je haar heb ontmoet? Ach man, ik ben het niet verleerd, het zit nog steeds in mijn bloed. En ik heb trouwens gehoord dat die blonde er werd Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de web? Ja, die. Laat zien. Hoe ablijft oh die shit, ouwe? Dat is de mysterie. niet. Maar goed, ik zie je binnenkort. Is goed, dan haal ik vast beter Kijk ons na, nou. we zijn het samen. Belijd. Weer 18 jaar, nu snap ik waarom Zij is afgeknapt Kijk ons lang, we zijn weer terug bij jou Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey, hey. Schijnen we niet de tikkie te aan. Nee, joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaagje. Ja, heb gelijk, man, dit is het mooiste wat er is? Hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde? Gefixt? Nog niet. Nog niet? Maar wel van die shit, oud. Dat doet de meeste niet. Maar goed, ik ga weer naar binnen, vriend. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons na. Nou. Ja, nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons dan, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Wat tussen ons is er niets te helder, hey, hey, hey, hey, hey. hey. hé. tussen ons is er niets te hey. We zijn nog Hey, hey, en we gaan verloven hey, nergens een hey, hey. oh, oh, oh. Tussen ons is er niets veranderd Kijk ons nou, we zijn weer terug bij half. We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waar, door zij is afgeknapt Kijk ons nou, we zijn weer terug bij Haaf Het mooiste meisje van de klas is bij een ander maar tussen ons is er niets veranderd.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 Iedereen daarna. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zoza. Zo. Stond zelfs in die.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 Oh! Uh -huh. People in the house Tryna smoke with the yak in your mouth And we back outside We said you outside, but you ain't that outside Worldwide hoodie with the mask outside in case you forgot how we act outside Angels. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it that we all know. Can't break my soul. Never stressing, I'll take less, I'll justify love. Ja, no, no, no,